Het weer: opklaringen en vooral in het noorden kans op een bui. Het koelt gemiddeld af tot zo'n 10 graden overdag, af en toe zon en enkele bui en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1 met het anker. Ja, goede nacht dames en heren. En fijn eh, dat u er allemaal ben bent en ook fijn dat ik er ben. Ik kom echt net binnenlopen en werd druk gewerkt onderweg op de A12 en de A27. De wegen worden al maar mooier en het rijden naar Hilversum altijd weer wat spannender. Maar goed, daar gaan we het vannacht niet over hebben. Wij gaan vannacht een hele mooie nacht hebben. Wij gaan het hebben over de liefde. Wij hebben afgelopen week in, uh, in Dit is de Dag een psycholoog aan het woord gehad, Jean-Pierre van der Ven. De man die heeft bedacht, er moet maar eens een mooi boek worden geschreven over de liefde. Niet zo'n opgekookt boek over romantiek en erotiek. Nee, datgene waar het nou echt om gaat. Ontmoeting. Nou, daar gaan we straks naar een gesprek naar luisteren. Eerst maar eens even een fijne plaat om lekker in het thema te komen. En het is natuurlijk The Message is Love. people crying can't find something to believe They put so much faith in people who Let Love, love. The message is love van Arthur Baker en Al Green. Nou, dat zijn mannen die kunnen zingen over de liefde. Iemand die erover kon schrijven was Jean-Pierre of is Jean-Pierre Van de Ven. Jean-Pierre Van de Ven is um, een relatie therapeut, psycholoog moet ik eigenlijk zeggen, want hij is meer dan alleen maar therapeut. Hij heeft een heleboel boeken geschreven over, nou ja, wat je moet doen als het moeilijk gaat in de liefde. En Op een goed moment dacht hij, nu is, het, nu is het genoeg geweest. Ik wil niet alleen maar boeken schrijven over wanneer het moeilijk is in de liefde. Nee, het moet ook eens gaan over wanneer het mooi is in de liefde. Dus hij heeft een boek geschreven, dat heet Geluk in de liefde. En um, daarin gaat hij probeert hij eigenlijk te verklaren van, ja, wat is liefde nou? Waarom is het zo belangrijk en hoe gaan we ermee om? En het blijkt dat we vaak een enorm eenzijdig beeld hebben over de liefde. Het is, uh, het is nou ja, hij zegt het straks heel mooi. één grote bal van erotische passie, zo'n woord gebruikt hij. Het is een soort filmbeeld waar we, waar we in geloven. Nou, in Dit is de Dag kwam hij vertellen over zijn boek. En, uh, All you need is love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 Droombeeld van de liefde uit de film Moulin Rouge. Jean-Pierre van der Ven is dat zoals wij de liefde zien? Ja. Het romantische beeld? Ja, we hebben inderdaad een droom voor ogen. Als het over de liefde gaat, al heel snel. En hoe en ziet dan, die eruit? Nou, die droom die ziet eruit als uh, uh, een grote vurige bal van passie. Om maar eens een <lacht> ander uh, uh, liedje aan te halen. Uh, het ziet eruit als, uh, wij zijn samen en het enige wat we hoeven te doen is samen te zijn. We hoeven verder nergens rekening mee te houden, zoals ik ook.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 de passie in. Daar en de passie dan... in. Intimiteit vind je meer in het emotionele brein, dat zijn de kleine hersenen. En de neocortex, dus dat grote stuk hersenen wat je uh, meteen ziet als je in iemands schedel ligt. Daar, dat gaat meer over planning. Dus daar gaat ook commitment een rol ah, bij. Nou, dat klinkt als een mooie theorie. Je zei net zelf ook al grote knipoog. Want wat ontbreekt er dan aan en waarom? Nou die... ja, uh, iedereen heeft het alleen maar over dit soort uh, dingen in deze tijd: uh, over hersenen en neurotransmitters en niet over bijvoorbeeld de spirituele kant van liefde.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 Als je een nieuw iemand ontmoet en daarvoor het eerst mee gaat zoenen... dat soort dingen. Wat je dan voelt, wat je dus niet meer voelt als je twee jaar met iemand bent... hoe leuk het ook is. Dan krijg ik echt een gevoel alsof ik ecstasy op heb. Niet dat ik ooit ecstasy heb gebruikt, maar uh, dat kan ik me zo voorstellen. Het, het, je kan echt soort van op de druk zijn van een soort nieuwe kriebel. Na twee jaar. Ja, heerlijk. Dat is wel heel snel, hoor. <laughs> oh, ja. Oh, ja. Of dan... Hoeveel liedjes zijn er gemaakt over, over liefde... en hoeveel over liefde als verslavend... Uh...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 En, en ons eigen geluk maken. Dus als je niet gelukkig bent, ligt, ligt het, aan het aan jezelf. Ja. Hè? En dat is heel ja. moeilijk om toe te geven. Dat je iets fout doet. Nou, dus dat dus het ook... heeft mij 40 jaar gekost. Er zitten allemaal oude wijze mensen aan ja. tafel vandaag. Het is neven. <lacht> heel, heel erg wijs. Nee, uh, ik denk, je ziet dat bijvoorbeeld ook bij uh, zwangerschappen. Bevallingen en baby's. En die eerste periode...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 Maar terug naar de pragmatiek. Ja, op, op. Hoe op. Nee, nee, dat is helemaal niet erg. Uh, hoe <laughs> geven we dat vorm? Nou, uh, dat bestaat er dus uit. Dus, uh, dat je uh, een persoon zoekt die past bij het leven dat je voor, voor jezelf zoekt. Ja. Ja. Moet ik dan met een lijstje op stap gaan of zo? <laughs> nou, dat doen mensen bijna wel, ja. Oh, ja? Maar ja. liefde maakt blind. Degene waar je dan verliefd op wordt...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 He, dan kun je mazzel hebben als na een tijdje blijkt dat de projectie gaat uitwerken. Mm -hmm. Dit heb ik niet bedacht, dit heeft Nietzsche bedacht. Oh, maar dat uh, is het Meer jaar geleden. Mm -hmm. ja. Maar dat geldt nog steeds wel. Dat, dat, dat projecteren, dat doen we. Je, je ontmoet elkaar natuurlijk wel als je een relatie met elkaar gaat hebben. Zeker als je duurzaam een huishouden voert, zou ik maar zeggen. Maar um, die roze wolk, die blijft heel lang nog tussen, tussen jou en de ander inhangen. Ja, ja en, en, maar wat maakt nou dat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 daar kun je in matchen of niet. Nou, en, en aan de hand van die site kun je, kun je. Dus dan moet je de taal van degene waarvan je denkt. Nou, is misschien wel wat. Die moet je dan even ja, door de Dat is mijn handen. uitvinding. Dan, dan zet je dat op je smartphone. En die zet je aan als je iemand ontmoet. En na vijf minuten <laughs> zegt het ding. Nou, ga, ga naar huis. Of, of nou, blijf vooral nog uh, zitten voor nog een nee, kopje. En vooral die mensen die dan nu al jaren bij elkaar zijn en dat doen. Ga nu uit. Ja, de en staat op de verkeerde plaats. Maar dan zeg je toch wel heel erg wat mensen moeten doen. Net waar je het Ja, dat is waar. Goed. Ja, Goed, ja, nou, houden we houden er ook van Het boek heet Geluk in de Liefde van Jean-Pierre van der Vende. gegevens staan op de website dit is de dag. nu. Ja, inderdaad. De gegevens staan op de website Dit is de dag. Nu. Dat was dus een uh, gesprek. Een, ik vond het persoonlijk een erg vermakelijk gesprek uh, met psycholoog Jean-Pierre van den Ven. In 'Dit is de Dag. Met daarbij Jeroen Snel en Elspeth van als prestatoren. Ook was in de studio André van Es. Zij is uh, wethouder uh, voor GroenLinks in Amsterdam. En Tisha Neven, de opvoedkundige. En uh, nou, ik, ik, ik was, mocht er zelf ook even bij zijn in de regieruimte. Het was, uh, het was op zijn minst geanimeerd, maar dat heeft u ook wel kunnen horen. Het gaat niet over het gesprek, het gaat over het onderwerp. Het gaat over de liefde. Wat uh, moeten wij met die liefde? Uh, en en Jean-Pierre van der Ven zegt... Nou, er is zo'n opgekookt beeld van wat Hollywood heeft gemaakt... of Bollywood voor mijn part. En misschien ook wel Hilversum, Hollywood. Uh, wij hebben hele rare, hoge verwachtingen van de liefde. En uh, je moet weer veel meer focussen op hetgene wat, uh, wat je gewoon tevreden maakt... waar je blij mee bent. Je moet een beetje pragmatischer zijn in de liefde. Nou... Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar, naar uw verhalen. Uh, wat doet u om, om gelukkig te zijn in de liefde? En herkent u dat? Dat er een, een overgeromantiseerd beeld is van de liefde. En uh, op het moment dat je misschien al heel erg lang bij elkaar bent... Ik ben, uh, ik ben nog maar, uh, nou wat is het, een paar jaar getrouwd. Ben ik eigenlijk ook wel benieuwd hoe, hoe dat is. Waar je, waar je, uh, waar je na twintig, dertig jaar huwelijk nog eens uh, gelukkig van wordt. En uh, hoe je dat überhaupt uh, voor elkaar hebt gekregen. Om uh, op zo'n mooie manier zo lang bij elkaar te blijven. Oftewel, we gaan het hebben over het geluk in de liefde. Wilt u lekker meepraten? Dan kan dat. U kunt een mailen naar uh, uh, nacht.eo.nl. Dat kunt u natuurlijk doen. U kunt ook twitteren. Gebruikt u dan de nacht uh, op één uh, met een apenstaartje... of u gebruikt een hashtag. U kunt ook mij persoonlijk twitteren. Het anker, dat, uh, dat komt ook aan. Ik zal gooien straks even al mijn uh, Twitter-accounts open... Maar het allerleukste is natuurlijk als u meepraat. En dat kan door te bellen naar 0800-1121. 0800-1121. En dan uh, gaan we, ben ik heel erg benieuwd wat voor een mooier deze nacht allemaal voorbij gaat komen. Dus praat u mooi over de liefde met ons mee. 0800-1121.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 I met him in a cell in New Orleans. I was down. Legacy. Mr. Bo Jack Mr. Bo His name, O'Jangoosh, oh, then he danced the lake. C across the sand, he grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped! He took back his clothes all around He danced for those at minstrel shows and county fairs still He said I dance now at every chance and honky tonks for drinks and tears. But most of the time I spend behind these county bars. He said I drink the so be He shook his head he shook his head I heard someone respectfully ask Simon, als er iemand mooi kon zingen over, nou ja, alles, maar ook over de liefde, dan was het wel zij. En ze is ook Mr. Bojangles, en wij kennen het liedje natuurlijk van vele, vele anderen die het ook nog gezongen hebben. Ik heb, uh, uh, wij hebben het vannacht over de liefde, en dan hebben een aantal mensen gebeld, 0800 1121. Dat zijn een beetje spiegelende verhalen. Allereerst heb ik Hans aan de telefoon. nacht, Hans. Ja, nacht. Jij bent onderweg naar Spanje. Ja, we zit net onderhand bij Limburg en ik kan je dat bereiken nog via ja, de nummer Gewoon blijven, blijven, blijven stilstaan om nog even de nacht op één mee te pakken. Ja, precies. <laughs> voordat we de grens overtrekken. Mooi. Maar uh, ja, je vertelt, je viel bij mij direct met de huis uh, naar binnen. Je bent nu inmiddels 43 jaar getrouwd? Ja, hoor, we zijn 43 jaar getrouwd. En uh, daarvoor, daarvoor waren we vier jaar verkering, verliefd verloofd en getrouwd. Ja. En we zijn nog steeds uh, verliefd. Maar ik heb mevrouw de huwelijk gevraagd met een mooie zin. Weet ja. je met mij, de weg bewandelen, die leidt naar het eeuwige geluk. En we zijn nog samen nog steeds aan de wandelen. Na 43 jaar, dus 43 we jaar. En jullie... 43 jaar getrouwd. En nu ja. gaan jullie samen op vakantie naar Spanje? Ja, we zijn regelmatig weg. En we zijn al drie maanden weg geweest in het voorseizoen. En daar gaan we nou weer weg, omdat dan ja. het laagseizoen begint. Ze dus zetten ook de prijzen zijn verdievereerd. Maar als jullie, nou, de... uh, als jullie nou, als jullie nou zo'n lange autorit aan het maken zijn, en je, je, je, je kijkt dus van de een naar de ander. En jullie zitten, nou, zitten al gewoon al 43 jaar naast elkaar in die auto. Wat, wat gaat er dan door je heen? Wat, wat denk je dan? Nou, of dat geef ik uh, samen een goed uh, leven heb. Ja. En daar hebben we ook samen aan gewerkt. En uh, nou, wat dat betreft kunnen we het nog steeds goed met elkaar vinden. Maar wat en bedoel je ermee, dat je eraan hebt gewerkt? Nou, dat je samen het uh, probleem, die gegeven op je pad komt, samen vereffend. En dat je gegeven naast elkaar gaat staan en dat je probeert samen iets, uh, iets uh, moois van te maken. Kijk, ideaal bestaat niet, maar je hebt wel bepaalde zienswijzes. Je houdt een gegeven rekening met elkaar. Je bent nou op een leeftijd dat je toch bepaalde kwalities kijkt. En dat is gewoon proberen samen op te lossen. En dat is uh, de ware liefde, om zo te zeggen. Dan dus zou ik door moeilijke tijden heen bij elkaar blijven. Ja, precies. Ik doe, uh, je hebt allemaal ups en downs in het leven. En je ja. moet je gegeven niet te moed laten zakken. En vooral uh, proberen een, een, een balans in je leven. Ja. En dat uh, is geld voor uh, een heleboel zaken, ook voor uh, financiële. En we hebben daar een, een goede harmonie uh, weten te vinden. Dat we nou genieten van het uh, kapitaal dat we verworven hebben uit de verkoop van een uh, goed. Maar ja. daar hebben ik ook jaren uh, voor gewerkt. We hebben echt elke cent opzij gelegd om nu op een leeftijd, ik ben nog gepensioneerd, om zorg goed te hebben, zorgzaam, goed omgaan, samen uh, proberen doorheen te komen. Ja. En dat is, uh, denk ik, ons uh, wel gezaagd. Maar Hans, mag ik, mag ik, ik durf, ik ga het gewoon wel vragen. 43 jaar geleden, volgens mij 47, inclusief de verkering. Wat was nou datgene waar je op viel? Ik kan, ja, de lijn is niet helemaal geweldig. Oh, nu wordt de lijn ineens slecht. Nee, maar... nee ik, ik vroeg je van uh, 47 jaar geleden: zijn jullie verliefd op elkaar geworden? Ja. En als je het wil vertellen, ben ik, ik vind ik het wel leuk om te horen. Waar, waar, waar ben je voor gevallen? Nou, we zijn, uh, ik, uh, ben ik uh, gevallen voor uh, de voedings, de, de, de, de, de kijken op het leven. Ja. Toen je tijd was je natuurlijk een stuk jonger. Ja. Maar er zijn allemaal gevoelsmatige dingen. En geef ik dan uh, trekken uh, ik trek elkaar aan, er uh, zijn allemaal oog en oog contacten. en wel ontzettend van dansen en zo komt van ah. het een naar het ander. Uh, dus, dus er waren gevoelens, er werd gedanst? Ja, en... ik bedoel dat zijn allemaal uh, zaken die je geeft meetellen. Uh, je hebt bepaalde uh, gevoelens, dan krijg je ook contact, je geeft me dansen, je, je gaat, uh, geef ik, uh, ga je dat uitbreiden, je gaat ook vragen met elkaar om. Uh, um. En dat zo, zo, zo gaat de relatie gaat steeds meer een rol spelen. Ja. En uh, dan, dan ga je geen op vakantie. Maar dat was toen in onze tijd nog heel anders. Er was nog allemaal gescheiden. Je mag niet bij elkaar slapen. En nou, dat was toch wel een heel andere insteek als, uh, als tegenwoordig. tegenwoordig. Ik denk dat een stukje romantiek het, uh, een beetje weggoot. Ja, uh, uh, ja. dus je, uh, je vindt het er minder romantisch op geworden. Terwijl je niet met elkaar op vakantie mocht vroeger, eigenlijk. Ja, ik bedoel, dat, dat was toch heel anders. Ik bedoel, nou is het, de, de situatie anders. Of dan ben je toch slecht, dat weet ik niet. Hmm. Maar de romantiek was toch denk ik, ook een heel ander uh, gegrondvest als tegenwoordig. Ja, en... We meer voor elkaar knokken. Waarom zeggen we hebben geknokt voor elkaar? En dat is misschien ook een heel andere dimensie. En daardoor, nee, en daardoor wordt het ook gewoon misschien wel veel voor je. Het is een ontzettend kostbaar bezit. Ik bedoel, een vrouw is een prachtwezen, En ik kijk als een natuurlijk. En hm. ik vind, uh, we hebben nog steeds uh, uh, leuk op elkaar. Maar we hebben een gezonde basis gelegd om te gaan trouwen. Uh, zonder problemen, triniteit. En dat uh, is toch ons wel geluk om uh, iets zinvol van te maken. Mooi. En dat is uh, onze insteek. En we gaan uh, al 40 jaar gaan door uh, Europa heen. En we hebben dezelfde gedachten gaan. En wat dat betreft uh, lukt het ons steeds. Astaanbaar. En ik vind wel, je hebt elkaar nodig, vooral als je wat ouder wordt. Want er zijn toch bepaalde kenmerken, dat je geen uh, toch bepaalde zaken wat minder gaat. En over seksleven, ik bedoel, dat is een in heel andere insteek geworden. Er zijn heel andere dingen die belangrijker zijn. Nee, ik bedoel, dat is uh, het gevoelens, uh, de zorgzaamheid. Ik heb een fantastische vrouw die me ontzettend bijstaat. Ik heb een hele moeilijke periode gehad. De ziekte van Parkinson. Oh. En die heeft ze mij ook doorheen uh, gesleept. En zo zijn er een heleboel dingen. Je zegt: Ja, op later leeftijd heb je elkaar hard nodig. En wat voor relatie? Maakt ons niks uit. Of nou met lesbisch of homo. Ik bedoel, je bent allemaal mensen. Je kunt niet beoordelen over andere mensen het te doen of niet. Mm. Je bent allemaal geschapen. Volgens godbeeld en gelijkenis. En dat houden wij uh, een even. En we hebben altijd respect, ook voor de medemens. En dat maar, uh, is het ook. Het is wel, dus je, je, bent, uh, je hebt Parkinson gehad, maar daar, daar heb je er nog steeds wel last van, of niet? Nou, het is uh, zo dat ik uh, in samenhang met uh, de neurolog, samenhang met uh, medicijnen, ja. ook uh, zelf iets aan doen. Veel communiceren. Want een wordt spreek moeilijk. Je beweging wordt moeilijk. Maar ik ben uh, krijg tegenaan gaan. Om toch te proberen die ziekte te onderdrukken. En dat doe je, dat dan, je dan met ze twee? Niet, uh, ik had een lichte, lichte vorm, maar het is niet zo als casjes kleed dat je een gegeven keer helemaal uh, niks meer kunt. Okay. Maar uh, ik, doe, ik moet er samen toch wel iets aan doen. En dat is ook, uh, als ik dan probeer die dingen die je wel kunt en de dingen die je niet kunt, nou dat laat je dan. En yeah. op een moment zit ik toch een bepaalde situatie. Dat ik toch uh, gegeven daar een behoorlijke uh, ontwikkeling heb gehad. En vooral commerciëren. Vooral mijn internet gebruik veel voor uh, te communiceren met andere mensen. Ook in de gaan. Ik heb in de verenigingsleven gezeten in de buurtcommissie. Ja. En juist uh, daarin vooral commerciëren met mensen. Dat maar, daar ook... maar dat gaat me vooral even, dat, dat je vrouw gewoon ook door al die, die moeilijke tijd heen bij je is gebleven. Ja, precies. Ja. Ik doe. Uh, je zet er zelf ook wat bepaalde problemetjes. Nou, dan vang je elkaar op. Ja. En dat maakt het leven ook zo aangenaam. Je zit nou in de fase... Nou ja, mijn moeder is vorig jaar overleden op 87-jarige leeftijd. Nou, ik ben 67. Dus ik denk nou, 20 jaar, elke dag opstaan met een vrolijk gezin... Uh, het ziet het, uh, de dag weer uh, uh, gelukkig aan. Want ik heb een situatie gelukkig dat ik uh, vakantie heb. Dat de dood erop Want nee. elke dag geniet ik dat ik uh, mijn pensioen had. En dat yeah. moet ik maar eens een keer waarderen. Hey, ik doe dat toe. Nou, thuis Hans, is vakantie. Als je met vakantie gaat naar buitenland, is vakantie. Yeah. Maar probeer er iets van te maken. Yeah? Hans, ik vind het een hoopvol verhaal. Ik, ja. ben je, ik wil je ervoor bedanken. 43 ja. jaar getrouwd. Ja. Ook in zware tijden bij elkaar gebleven. En blijf vooral in jezelf geloven. Hey. Ik ga het, uh, iedereen hoort het. Hans, dankjewel, ja. joh. Ik wens je een heel goede vakantie ook. Ja, ik in uh, Span... die, uh, blijf ontvangen. Ik heb nog steeds niet ontvangen. Oh, wat ja. fijn. Dus misschien dat ik ook nog wel eens een keertje van, belt. Ja. En ik had ook met de al de nieuwste aan aantal geprobeerd. Ik ben zelf weer thuis in techniek. Dus <laughs> dat is vlak Nou, ja, ik, dan, ik ben Nou, ik ben benieuwd of ik je de komende weken nog eens hoor in de nacht. Nou, ik had geen 0800 in. Dus... Oh, dat is jammer. Nou, ja, maar goed. Ik, ik kan blij, naar je blijven luisteren maar ik ook zit. Dat, ja? dat is mooi. Goede hey, reis en uh, ik hoop dat je veilig aankomt in Spanje. Ja hoor, okay. dacht, dat is goed. Nee? Oh, goed, doe Hans. Aan ja ja ja. de andere lijn heb ik uh, Gerrit. Gerrit Nijninga, als ik het goed heb verstaan. Ja, goedenavond. goedenavond. Ik kom een beetje uh, slecht over. Kom ik slecht over? Ja. Uh, in het geluid je haast, hoop ik. Ik, ik, ik, hoor je, ik hoor je net. Je hoort me net, ja. Ik ja. kan hier nou wel enorm ja, gaan schreeuwen, wel. maar daar is de rest van Nederland ook niet zo blij mee. Ja, nog gaat het wel. Het even. gaat alweer een beetje. Er is een ja. schuifje extra bijgezet, geloof ik. Nou, dan. nou, we hebben het over de liefde, hè? We hebben het over de liefde. Ja, nou, daar zal ik je een hele hoop over vertellen. Ik ben, ik ben 73 jaar. 73 jaar? Ja. En uh, ik heb uh, voor een jaar geleden een lichte beroerte gehad. Daar ben ja. ik nog overheen. Mm -hmm. Ik heb het, ik heb het uh, kunnen redden. ja. Uh, maar uh, mijn vrouw die is een jaar of 3, 34 geleden overleden. Die had een, spier, een spierziekte. Och, wat vervelend, ja. wat verdrietig. Ja, en, en mijn zoon is voor twee jaar geleden overleden. Aan dezelfde spierziekte. Och, is het, ja. dat zit in de familie? Zit, ja, 3%. Drie, 3% drie procent. Drie procent heeft de kans, dat is heeft de kans de dat kans je om, om, om de dood aan te gaan. Och, en ho hoe oud was je vrouw toen ze is overleden? Uh, 41. Och, dat is jong. Dat was helemaal niks. Nee. Maar over die, over die liefde. Ja. Ik, had, ik heb mevrouw uh, tien jaar verzorgd. Die ja. was helemaal verlamd. Van ja. boven tot beneden. Dus vanaf haar dertigste. Uh, ja. Heb ik, heb ik ze verzorgd. Ja. Helemaal. En ik had een eigen een ik had een eigen werkplaats. Ik, ik ben zelfs siersmet. Oh. Ja, ja. Mooi beroep. Ja. Heel mooi beroep. En uh, dat ging gewoon door. En ik had vier kinderen. Zo. En dat ging ook gewoon door. Maar toen kwam de vrouw te overlijden. En, en ja, dan loop je van de een naar de ander een beetje. Na, wat uh, bedoel je? Dan loop je van de een naar de ander? Een ene vriendinnetje had ik. En dan was je een beetje aan het zoeken. Ja. Heb je, maar, was je daar snel aan toe, naar het overlijden? Nee, helemaal niet. Nee. Ik ben heel lang alleen gebleven. Hmm. En ondertussen heb je in je eentje de kinderen opgevoed. Ik heb al, al, al helemaal, van, van, van top tot teen ja. en, mijn eigen werk, uh, en mijn eigen werk met een hoop mensen, er. Ik, had een, ik had zes, zeven mensen in dienst so. en, die, en die hebben ik ook allemaal geholpen aan, aan het werk en, en op een gegeven moment kwam ik een vriendin tegen mm -hmm. en daar gaat het dan ook een beetje om en uh, als je praat dan over de liefde, dan was mijn eerste vrouw eigenlijk die grote liefde. Ja. Ja, als je helemaal verlamd is, en dat je er dus helemaal verzorgt van top tot teen met eten en ja. schoonmaken en zo maar door. Ja. Maar dan heb ik, uh, en ik was getrouwd. Gezondheid. En wat gebeurt er nou? Dan heb ik haar op 10 jaar. Maar ik zal nooit meer van mijn leven gaan trouwen. Oh, dus nee. je, hebt, je hebt wel een vriendin, maar... Ja, ze komt, uh, vrijdag haal ik ze op, dan halen we wat boodschappen en dan uh, blijft ze tot zondagmiddag uh, yeah. en, en we gaan altijd bepaalde dingen met elkaar doen. Uh, we gaan uh, zondagsmorgen naar de EO luisteren, naar die Nederland zingt. Ah? Ja, dat ja, vinden we allemaal allebei heel erg mooi. Ja. Yeah. En ik heb mijn kleinzoon die voetbal, die voetbal bij de graafschap. Nou, ja. Dus dan ga je naar het voetballen toe. Ja, dan, dan hoog voetbal. Ja, dan ga ik morgen naartoe. Ja. En dan ga ik een kop koffie drinken. En dan een kopje koffie drinken. En dan, en dan gaat zij mee. mee. En met mensen praten. En zij gaat mee naar de voetbal. Soms. Ah. De ene keer wel, en de andere keer dan gaat ze boodschappen dan gaat ze winkelen. Ja. Maar die liefde, die, is nou, die dat is nou tien jaar of elf jaar. Eigenlijk een vaste verkering. Ja, ik vind wel. Ik vind, ik vind uh, Zij heeft haar eigen huis en, uh, en ik heb mijn eigen huis. We hebben onze uh, eigen beslommeringen. Mm -hmm. <coughs> We halen elkaar wel als er, als er een problemen, probleem belasting, mm -hmm. verzekering of iets dergelijks. De praktische zaken van het leven. Dat is de zaken van het leven. En dat blijft gewoon gehandhaafd net zo al wat je getrouwd bent. Maar als er wat is, want ik heb dan die lichte beroerte gehad, ja. dan was ze dat, toen ik dat kreeg, was ze er wel. Oké. Okay. Ja. Dus jullie, jullie zijn wel meer voor elkaar dan alleen maar dat vind ik wel. in het weekend. Ja, en het heeft niks te maken met seksualiteit. Het gaat erom, uh, geef je om elkaar. Ja. Wat is er dan precies wat je, wat je, wat je, ja, nou, wat je bij nou, elkaar vindt in zo'n relatie? Ja, nou, dat is dat je op een gegeven moment uh, eindelijk. Ik heb, ik heb een te lang uh, huwelijk achter de rug gehad. Mm -hmm. Met het overlijden van mijn vrouw. Met de kinderen erbij. Dan leef je je eigen leven. Ja. Maar dat doet zij ook. Ja. En ga je weer met elkaar trouwen. Dan moet je dat weer gaan delen. Dan moet je dat weer gaan splitsen. Oh, alles wat je hebt opgebouwd met... De... Wat, je, wat je hebt gedaan met je eerste vrouw... Ja. Zou ik nou met deze tweede vrouw... weer gaan delen. Ja. Dan moet je alles weer veranderen. Een hele hoop dingen. Maar is dat, is dat nou alleen praktisch? Of zit er ook een, nog een beetje een soort emotionele ja. drempel? Dat ik zeg van, nou ja, dat, dat, mijn, mijn vrouw waar ik mee getrouwd ben. Dat was wel echt de liefde van mijn leven. Ja, ik kan, ik kan wel zeggen dat... Uh, dat mijn eerste vrouw eindelijk, eindelijk de liefde van je leven is. En, en heeft jouw vriendin een soortgelijke achtergrond? Is dit ook voor haar een relatie na een vorige huwelijk? Die is, die is gescheiden. Ah. Dat is toch anders. Ja. Yeah. ja, dat heeft een hele andere, een hele andere kant... Van, van, van het leven. Mm -hmm. uh, ik, ben, ik ben heel, heel blij met mijn, uh, met mijn vrouw die overleden is. Yeah. Dat ben ik nog. En omdat, je, omdat ik een goed huwelijk heb gehad. We gingen door dik en dun met elkaar heen. Yeah. <coughs> maar deze vrouw. Die, die kan ik eindelijk misschien helemaal niet dulden. Dag en nacht. Elke dag. Ja. Dat zou ik denk niet kunnen. Omdat je, je kan het niet nog een keertje opbrengen om zo diep te hele... nee. Nee. nee, en vooral niet op deze leeftijd van 73 ja. jaar. Uh, zou dat, en ik heb er nog een, zo, een, een zoon thuis. Ja. Misschien krijg je ook nog een probleem, maar dat denk ik maar niet aan. Nee. Vind je, het, denk, vind, je het, vind je het lastig? Hè? Vind je het lastig dat je nu een vriendin hebt? Nou nee, zo... helemaal niet. Oh, ik, heb, ik heb hele makkelijke kinderen. Mm -hmm. En die zeggen op een gegeven moment, het, het is jouw leven. En jij moet zelf bepalen wat je wil. Ja. En daar hebben we er gelijk in. Ik zal ook niet gaan beslissen over hun relatie. Terwijl nee, en het is natuurlijk van, al... Het is ook al lang geleden. Nemen, of, of die zou ik ook niet nemen, of dan een keer dat vanavond. Dat zou ik ook nooit doen. Nee. Want hij, hij beslist. Ja, nee, of, ik begrijp het. Of zij, of zij, of... Of zij de ware vrouw is voor hem. Ja. Maar het gaat, me, het gaat er maar om. Ik ben nu 73 jaar en ik heb dan die tweede, die tweede vrouw, vriendin. Ja. En ik, ik denk niet dat ik ooit weer met iemand in zee kan gaan. Met iemand anders nog eens? Nee, dat denk ik ja. niet meer. Ja. Ik heb een eigen leven opgebouwd. En ik ben gelukkig weer gezond. Ja want die lichte handicap die ik gehad heb, ja. heeft ze me geholpen. En daar ben ik blij om. Ja. Daar ben ik zo dankbaar voor. Dat ik, ik... Maar zou zij met je willen trouwen? Ja. Oké, okay, dus jij houdt het wel echt af? Mm, ja, alleen we praten er nooit over. Oh. En eh, omdat het een pijnlijk onderwerp is? Mm, mm, uh, ja, want mijn, mijn eerste vrouw, die, die heb ik nog steeds in mijn huis... Op foto's. Oh, en vindt ze dat lastig? Dat vindt ze helemaal niet erg. Oh, gelukkig. Nee. Hele, maar dan moet ze ook niet aankomen, want dan krijg je ook problemen met de kinderen. Oké, okay, ja, ja. Want het is hun moeder. Ja. En, Yo, wat en, een ingewikkelde situatie eigenlijk nog heel wel. Een ingewikkelde situatie. Ja. Alleen, ik, ik, ik, ben, ik ben blij met mijn leven. Ja. Alleen uh, dat, het, dat, mijn, dat mijn zoon overleden is, dat vind ik verschrikkelijk. En ik denk niet dat ik er ooit overheen kom, over, over dat het want je eigen kind uh, Begraven. N, n, naar het graf brengen, dat is het ergste ja. eigenlijk wat er is. ja En ik had een goede band met hem, want hij, hij, hij ging altijd de, de, de, de belasting voor me invullen en verzekeringen allemaal. Ja. En die is er niet meer. Oh, verdrietig Gerrit. En uh, uh, ze moet dan ook nergens aankomen. Maar, te, maar ze gaat ook altijd mee. Of we naar de kerk of gaan. Oh kijk. Dus het is wel bijzonder hè. Dat ze, het ze, is een heel bijzonder iets. Ze is er gewoon wel echt voor je. Ze is er, ze is er echt voor me ja. En hmm. dan denk ik wel. Dat dat, dat dat een liefde is. Ja. Ik denk dat dat een mooie... Ja. ja ik kan het... Het is, dat is het een liefde is, uh, dat je niet vaak bij een ander ziet. Dat, dat, dat hoor ik zo. Het is echt een zelfopofferende liefde volgens mij van haar. Ja, het ja. Is, het, uh, zij kan die liefde uh, opbrengen. Ja. Om, uh, om, om, om één keer in de maand naar mijn zoon te gaan. Ja. En, dan maakt ze, en dan maakt ze ook wat op, een bloemetje of je dergelijke. Oh joh. Dus ze ja. gaat, dat is ook, ze doet ja. ook... Echt mee. Dat is ook, ook apart. Ja. Maar liefde. Ja, wat uh, is, de liefde, is de liefde? Ik weet het. Ja, ge, ja. Gerrit, ik denk dat je het beantwoord hebt, joh. Maar ik wil ja? je bedanken voor je verhaal. Het ja, is echt wat een bijzonder verhaal dat, dat je zo'n trouwe vriendin hebt mogen vinden na, na het begraven ja, van je ja, eerste. Daar ben ik ook blij om. bedankt voor je verhaal. Het was ja, een openhartig verhaal. Een hele goede ja, nacht gedaan. verder en nog een prettige uh, uitzending van, van, het, uh, van het programma. Dankjewel, Gerrit. Luister, oh. Blijf nog even lekker luisteren. Ja. Zo, ja. dat was een indrukwekkend verhaal van, uh, van Gerrit... die uh, veel mensen verloren is in zijn omgeving, Zijn vrouw en zijn zoon en nu een vriendin heeft... die, die uh, er gewoon ja, voor hem is. Ik vind het een mooi verhaal. Uh, heeft hij ook mooie verhalen? Wilt hij meepraten over de liefde en... Uh, uh, Vindt u ook dat we een overdreven, geromantiseerd beeld hebben van de liefde? En dat het, dat het helemaal niet over de harde romantiek en erotiek moet gaan... maar nou ja, over dingen zoals Gerrit nu net vertelt. Ik ben heel erg benieuwd naar dat soort verhalen. En praat u daarom lekker mee. Belt u naar ons 0800 121 0800 121. Times uh, was dat, van The Soldiers. En dat schrijft u met OU, dus dat gaat meer dan uh, om vechten. Het gaat over de ziel. Wij hebben vannacht een uh, mooi gesprek over de liefde. En uh, over alle mooie kanten en de goede kanten van de liefde. Het geluk in de liefde, hoe doe je dat? Hoe blijf je bij elkaar? En wat heb je als de verliefdheid een beetje weg is... en je toch nog van elkaar blijft houden? Wat is dat dan? Wat blijft daar toch kloppen. Uh, wilt u erover meepraten, doet u dat dan? We gaan zo eerst even naar het journaal luisteren. U kunt meepraten door te mailen naar nacht.eo.nl. U kunt ook twitteren, u kunt naar mij twitteren. Dat is uh, apenstaartje.et anker. Of u gebruikt het hekje of het apenstaatje met de nacht op een. U kunt mailen, heb ik net gezegd, de nacht op een. En u kunt natuurlijk bellen naar 0800 1121. 0800 1121. Wij gaan er uh, zo even uit voor het, uh, voor het nieuws... En ik uh, ga hier weer eens even telefoontjes opnemen. Ik uh, spreek u aan de andere kant van het journaal.